Gisteravond waren er volgens Israëlische media op het hoogtepunt 120.000 demonstranten in Tel Aviv. Bij een aanval met een anti-tankraket door Hezbollah vanuit Libanon is een man in het noorden van Israël omgekomen. Een vrouw raakte zwaar gewond. Volgens de Israëlische krant Haaretz waren er nog meer aanvallen op Noord-Israël door Hezbollah. Die raketten kwamen niet in bewoond gebied terecht.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1576. Mijn naam is Ben of Eugen uw hier ...voor de komende twee uur... ...in dit Nieuweids muziekprogramma. Ja... En nieuwe muziek, die hebben we wel. Uh, A Journey of Dreams. Het is weliswaar een single. En dat pas ik mondjes maar toe. En die single is van Paul Adams en Elisabeth Geijer. En ja, dat zijn goede bekenden van mij. Dus uh, dat uh, maken we altijd even een, uh, nou geen uitzondering. Maar dat wil ik dan wel graag doen. En het is mooie muziek. Evening Ocean, The Great Love van uh, Evening Ocean, zoals ze zichzelf uh, noemen. Die, dat is een heel album en dat komt uh, als track 2. En dan Réjean Duon, die blijft albums toesturen. De beste man heeft heel veel muziek gemaakt, dus daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Muse heet dit album van hem. En dan gaan we terug in de tijd met uh, de. Met Rodrigo Rodriguez, Music for Yoga en Reiki Jan. Um, dan hebben we het over 2019. Dat is alweer zo'n vijf jaar geleden. Eens even kijken. En natuurlijk de Nederlander Maurice Hirschhout. Op de website peacefulradio.info staat nog een interview van hem samen met zijn vrouw. En daar, nou, dat kan je terugvinden natuurlijk onder Kopje Interviews. Dit album van hem heet Music from Above. We sluiten af met Escape, een verzamelalbum van uh, AD Music. Het is een elektronisch all, uh, label oh. voor elektronisch muziek, zo moet ik het zeggen. En de eer is aan Nick Owen Jones. Veel luister, plezier.